Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikanen kunnen binnenkort geprikt worden met het Janssen-vaccin. Die prik is ontwikkeld in Leiden en nu goedgekeurd in de VS. Groot voordeel van dat middel is dat het niet in een speciale vriezer... maar gewoon in de koelkast bewaard kan worden... Dat is belangrijk voor mensen die afgelegen wonen, zegt deze Amerikaanse arts. This is going to be more important, I think, for rural areas where they don't have that that storage capacity, and they'll be easy to distribute this vaccine and store. I think this will be, well, um, this should really increase access. En in tegenstelling tot eerder goedgekeurde vaccins hoef je van het Janssen-vaccin ook maar één prik te krijgen. Mogelijk kan het ook snel in Europa. Het lijkt erop dat de EU het ook binnen nu en twee weken goed zal gaan keuren. Zes mannen uit Polen zijn opgepakt na een steekincident... in een woning in Volkshol in Groningen gisteravond. Het slachtoffer moest worden geholpen door meerdere ambulances... en een traumahelikopter. Volgens de politie was de man wel aanspreekbaar. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De verdachten worden vandaag verhoord door de politie. En de politie heeft gisteravond 16 mannen in Eindhoven aangehouden... voor illegaal gokken. Die zaten in een kapant met flinke hoeveelheden contant geld. Hoeveel het in totaal precies was, wil de politie niet zeggen. De mannen komen bijna allemaal uit Nederland en Duitsland. En over een half uurtje, dan mag PSV gaan proberen om de titelrace weer wat spannender te maken tegen Ajax. Op dit moment staan de Amsterdammers bovenaan met een behoorlijk gat tot de achtervolgers. Dus als PSV nog wat wil, dan moet het vandaag. Dan zit Ajax wel in een lekkere flow, zegt verslaggever Joep Schreuder. Half finale beker, aanstaande woensdag. We krijgen de titel, gaan die titel meer dan waarschijnlijk pakken. En dan is er ook heel veel perspectief in Europa. Want er zijn weinig ploegen op dit moment die zoveel beter zijn in de Europa League dan Ajax. En het is fit, het is in vorm... Het heeft vertrouwen, er is variatie. Nou, bij PSV is de competitie juist de laatste strohalm. De Eindhovenaren werden uitgeschakeld in de beker en vlogen afgelopen donderdag ook uit de Europa League. Het weer nog, vooral in het zuiden, is er best veel zon vandaag bij een graad of 10. In het noorden blijft het wel grijs. Het is daar 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. In het noorden van het land komt dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Na twee uur Zandvoort een hele goeiemiddag. Het is zondagmiddag en uh, de zon schijnt lekker uh, buiten. En we zijn er weer uh, in de studio aan de Torweg. 10A. Jackie Kramer als eerste. in een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ja, welkom uh, op deze zonnige zondagmiddag. Het is wel uh, lekker fris. Uh, dus wat dat betreft, uh, als je naar buiten gaat, handschoenen uh, is geen overbodige luxe. Maar het is weer prachtig weer. Hè. Nee, ik had ze al opgeborgen, die handschoenen. <laughs> ik denk uh, niet meer nodig, maar nee, dat valt even tegen. Dat viel even tegen. Nee, het is, het is fris, maar het is prachtig. En uh, ja, we reden alweer grote kolonnes, auto's richting, uh, het, uh, richting het strand. En terecht, want met dit weer is het toch heerlijk om een frisse neus te halen op het strand. Laten we daar eerlijk over zijn. Goed, uh, wij gaan uh, drie uur uh, live radio maken vanuit de Tolweg 10A. Uh, het Mediapark van Zandvoort. Uh, wat gaan we doen? Nou, natuurlijk om uh, um half drie het weerbericht. Eerst het algemene weerbericht en dan het specifieke Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter, wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Nou, uh, dier van de week. Kan je me nog van gisteren herinneren? Ja. Ja, Willem was weer terug. Maar ik uh, keek vanmorgen weer even op uh, de website van het dierenthuis... Willem is alweer gereserveerd. Dat is goed nieuws, toch? Dat is goed nieuws. Ik hoop dat, het een, dat, het een, dat degene die nu in aanmerking komt... inderdaad ook het verhaal goed begrepen heeft. Want ja, het is natuurlijk wel een aparte, die Willem. Maar hij schijnt heel erg lief te zijn. En uh, ja, hij heeft natuurlijk een, een strakke hand nodig. Een strakke baas. Want met dit, dit ras heb je dat, dat wel nodig. Maar in ieder geval... Uh, dus ik wou Willem vandaag weer doen. Maar uh, dat heeft geen zin want hij is gereserveerd. Dus we gaan uh, richt, richting de katten... En uh, dan komen we uit bij Dumpy. Nou, die hebben we ook al een keertje eerder gehad. Dus uh, het wordt tijd dat Dumpy ook een thuis gaat vinden. Veel meer zitten trouwens niet meer in het, zieke, in, in, in het dierenthuis, hoor. Het is bijna weer leeg. Goed. Uh, de dier van de week. Dat doen we dan rond de klok van half vijf. Zandvoort op zondag live. Een uh, live registratie van een... Uh, ...van uh, muziek in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig kon zijn. En uh, vandaag uh, ben jij aan de beurt Rob. Ja, ik heb er een gevonden Albert-Jan, dus uh, dat gaat uh, weer mooi worden. En ik heb begrepen dat ik er een beetje een compromis van gemaakt heb. Een compromis, een klein ja. beetje Rob en een klein beetje Albert-Jan. Ja, ik ben uh, erg benieuwd, en de luisteraars en de kijkers natuurlijk ook... ...welke uitvoering dat gaat worden. Iets over half vijf, Zandvoort op de zondag live. Het gedicht van de dag hou ik nog even voor me, ik heb er twee liggen... ...dus we moeten nog even boven bakkeleien welke het gaat worden. Uh, dus uh, liefhebbers van het gedicht van de dag vandaag is er weer één om kwart voor vijf. Over de tweetal platen hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, iets na half drie uh, herhalen we het interview... Uh, wat, ons, wat onze collega Ben Zonneveld gisteren tijdens Goedemorgen Zandvoort had... met Marcel Buscher. En dat ging over, uh, met name over hoe gaat het nou met de horeca. En zeker na uh, wat er afgelopen dinsdag uh, weer op de persconferentie is uh, gezegd over de horeca en uh, wat, wat staat er eventueel te gebeuren. We hebben ook een reactie van, uh, uh, uh, van onze burgemeester Molenburg... ten aanzien van het aantal terrassen of terrassen in antwoord, hoe hij daar tegenaan kijkt. Dus dat het tweede half uur van het eerste uur... Uh, op deze zonnige zondagmiddag. En een mooie voetbalwedstrijd uh, vanmiddag, Albert Jan. Ik bedoel, ik ben bezig met het overzicht. Ik bedoel, ik wou naartoe werken. Maar goed, inderdaad, ja, voetbal. Eredivisie gaan we natuurlijk ook volgen vandaag. Met de klapper uh, ja, in, de, in de Eredivisie. Uh, om half drie begint die psv ontvangt Ajax. Dus uh, gaat PSV er nog in de, in de, ach, in de achter- uh, uh, uh, in de aanval op uh, het kampioenschap? Of, uh, Laten ze het erbij liggen. Een mooie wedstrijd die we uiteraard voor u volgen. Maar daarnaast natuurlijk ook de andere wedstrijden die gespeeld zijn en worden verspeeld in de voetbal-eredivisie. Tweede uur gaan we de provincie in uh, Rob. En uh, we hebben een aantal items in samenwerking met uh, ons mediapartner NHTV. Uh, we hebben het over een prachtig stukje kitesurfen. En daarvoor gaan we naar Schellinghout. En uh, we hadden het er de afgelopen week al over. Van, ja, het wordt weer tijd om te gaan vissen. Maar dat schijnt ook een gigantische hype geworden te zijn. Want uh, al die visclubs krijgen momenteel echt veel aanmeldingen voor nieuwe leden. En we gaan eens even kijken, want uh, vissen is natuurlijk meer dan vangen. En daarvoor gaan we naar IJmuiden. Voor de rest hebben we nog uh, uh, gro de groene buitengebieden. Uh, die, die worden aantrekkelijk gemaakt voor wandelgebieden. En dan hebben we het natuurlijk over de gehele provincie Noord-Holland. Uh, dus dat allemaal in de tweede uur. Kwart over vier is natuurlijk gewoon pit report. Uh, en natuurlijk de voetbal-eredivisie, had ik al gezegd. Uh, het wordt weer een uh, vol programma op deze uiterst zonnige zondagmiddag. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel, Bijan jan Momenteel een graadje of uh, zes buiten en uh, lekkere radio tussen twee en vijf. Zandvoort op zondag. We gaan eens even een stemtestje doen. Voordat we echt gaan beginnen aan dit programma. En dat doen we met deze lekkere gauwe oude van de Rubets. Hier is Sugar Baby Love. De stem is uh, weer gesmeerd zo op deze zondagmiddag. Je hoort, uh, de, de single van The en Sugar Baby Love. Een uh, gouden oude uit uh, eind jaren 70. En dit is weer uh, nieuwe muziek. Eva Max. Hier is ze met Kings and Queens. De dame Eva Max die scoort hits na hits. Zo, ook deze single Kings and Queens. Het is tijd voor het nieuws. Hoe is het daarmee, het Jan? Was het een druk avondje gisteravond? Nee. Nee? <laughs> Oké, okay, dat is duidelijk. Dus, maar goed, wel een iets andere tekst. Maar goed, uh, gaan we kijken. Even deze. Uh, ja, deze dagen viel de gebruikelijke folder... met de verkiezingsinformatie van de overheid op de deurmat. Al snel werd door inwoners van Zandvoort geconstateerd... ...dat de Zandvoortse stembureaus hierin ontbraken. Alle Haarlemse stembureaus stonden namelijk er wel in vermeld. De gang van zaken is ongetwijfeld het gevolg van een menselijke fout. Die werd op sociale media door tegenstanders van de ambtelijke samenwerking met Haarlem... ...echter aangegrepen om hun gelijk te onderstrepen. Juist op dat moment dat de toekomst van het ambtelijke fusie in een toenemende mate ter discussie staat... De gemeente heeft op haar Facebookpagina inmiddels laten weten... dat er per abuis brieven zijn verspreid... waarop de bezorging is stopgezet. Deze zal dinsdag, aanstaande dinsdag dus... met de juiste materiaal weer worden hervat. Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag... naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren... vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. De gemeente werkt aan een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid... Vooruitlopend. Hierop zet de gemeente van de voor de start van het zomerseizoen 2021... een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te optimaliseren. Wethouder Ellen Vrij: wij willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom voor, voor deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen. In opdracht van de gemeente Zandvoort... is Spanelanden bezig met het snoeien van bomen... zoals populieren, platanen en esdoorns. Laaghangende takken worden verwijderd... om te voorkomen dat ze het verkeer belemmeren. Ook verwijderd Spaarnerlanden takken die verkeerd groeien en beschadigd zijn. Takken worden ter plekke versnipperd in een versnipperaar... en hergebruikt op het terrein van de volkstuinen. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen... tussen 7 uur s morgens en 4 uur s middags... en duren ongeveer drie weken. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Tijdens de werkzaamheden beperkt Sparenlanden de overlast zoveel mogelijk. Na het snoeien kan er tijdelijk snoeiafval blijven liggen. Sparenlanden ruimt dit zo snel mogelijk op na de werkzaamheden. Maandag 1 maart start de landelijke actie de week van de afvalhelden. Ook de medewerkers in Zandvoort en Haarlem uit onder andere de afvalinzameling, reiniging en beheer openbare ruimte worden in deze week in het zonnetje gezet. Op het werk staat, een, uh, staat ze een verrassing te wachten... voor alle Haarlemse en Zandvoortse kinderen... zijn er vanaf deze uh, afgelopen vrijdag speciale afvalkleurpla afvalkleurplaten te vinden in de supermarkt. Door die in te kleuren en voor het, het raam te hangen... krijgen de afvalhelden in de hele regio waardering. En tot slot voor degene die het, uh, u, die het is alsnog is ontgaan... Zo vlak voor het weekend hadden we helaas een treurig bericht. De Vos Herman, die op 6 januari gewond bij het politiebureau van Zandvoort aankwam lopen... en na een operatie werd verzorgd bij de toevlucht. Vogel- en zoogdierenopvang heeft het niet gered. Het is vrijdagmorgen en dan krijgen we een telefoontje van Yvonne van de toevlucht... met een hele trieste mededeling. Ik heb treurig nieuws. De Vos Herman heeft het helaas niet gered en is deze week komen te overlijden. Dan val je wel even stil. Op 15 februari jongstleden konden we jullie nog berichten dat het naar omstandigheden redelijk ging. Maar dat was dat hij wel erg zwak was. Eten deed hij goed en dus bleef het toch hoop op enig herstel. Maar het ging daarna snel bergafwaarts. En hij werd begin van deze week door de verzorgers dood aangetroffen in zijn iglo. We willen, en dat is namens de opvang, de toevlucht, jullie bedanken voor het medeleven. En met z'n allen hopen we dat we, hopen we op een goede afloop. We hoopten wel op een goede afloop, maar dat zat er voor de, voor de Vos Herman helaas niet in. Een grote pluim voor de verzorgers bij de toevlucht uit Amsterdam... voor de hulp die zij geboden hebben. Dit, niets, dit, doet, uh, ze, dit doen ze trouwens uh, voor mijn liefst 10.000 dieren per jaar en kunnen dit alleen blijven doen... dankzij gemeentelijke subsidies, giften en donaties van fondsen en particulieren. Ook jouw of uw donatie is meer dan welkom. Kijk daarvoor even op de website www.toevlucht.nl-steun-ons-en-doneer. www.toevlucht.nl, als u dat al invult, dan bent u al een hele eind... en ga dan naar het kopje doneren. Tot zover. Dankjewel, albert Dat was het nieuws in het kort. Helaas inderdaad uh, treurig nieuws over de vos. Herman uh, die heeft het uh, niet uh, gered en is uh, afgelopen zondagavond uh, komen te overlijden. Wij gaan lekker door met radio maken en zo op de zondagmiddag bij CFM. Zandvoort op zondag elke zaterdag en zondag zijn we er trouwens. Hè. Zaterdag de zaterdag editie en zondag de zondag editie van dit programma. Met heel veel lokale en regionale informatie en heel veel lekkere muziek. Dan Hartman is uiteraard bekend geworden met de single Relight My Fire. En in de jaren 80 had hij nog andere grote hits. Waaronder de plaat die je zojuist hoorde bij CFM. Dat was We Are the Young. Zo dadelijk het weerbericht. En dat brengt me ook meteen bij het volgende plaatje wat we gaan draaien. Dat is een gouden oude van de groep Crowded House. Speciaal voor onze oude weerman Lex is hier weer with you. street Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but brengt ons bij het weer. Ja, het zonnetje schijnt uh, lekker hier in Stalvoort. De temperatuur uh, loopt inmiddels op. Maar blijft het ook zo, albert uh, Nou, el uh, Elders in het landen is het nog steeds uh, grijs en mistig. Hoor. Okay. Eerst even het algemene weer weerbeeld uh, voor Nederland. Het is grijs met mist, nevel en laag hangende bewolking. In de middag breekt vooral in het zuiden de zon door. In het noorden blijft het op veel plaatsen grijs. Het wordt 6 tot 8 graden. En daar waar de zon wel even goed kan doorbreken, wordt het een graad of 10. De noordoostenwind is zwak en morgen start wederom grijs... maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 8 tot 12 graden maandag, dus morgen. Het noorden blijft lang last houden van hardnekkige bewolking. Kijken we even naar de dinsdag. Dinsdag verandert er weinig. Het blijft rustig en droog. Er zijn gebieden waar de zon flink schijnt... Maar ook gebieden met kans op hardnekkige bewolking. De temperatuur is vrij hoog met zo'n 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. De wind waait uit oostelijke richting. De woensdag is het zonnig en zacht weer. De temperatuur ligt rond de 10 graden op de Wadden en 16 graden in Limburg. De wind stelt niet veel voor en later draait de wind naar het zuidwesten. En wat betekent dat de komende tijd voor Zandvoort specifiek? De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 9 graden Celsius. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 3 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is zwak windkracht 2. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe en wordt het overdag kouder... met een temperatuur rond de 5 graden. Maar in ieder geval de komende dagen nog prima lenteweer. Dankjewel, Albert Jan. Dat was het weer voor de komende dagen. Uiteraard ook na te lezen op onze app.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 Komen ze allemaal weer langs uh, op de Zandvoortse Radio. De hits van nu en de gouden oude muziek. Dit was de nieuwe Shepherds. You're the learning to fly. Zo dadelijk gaan we terugluisteren naar het interview... wat gisteren plaatsgevonden heeft bij onze collega's van GMZ. Oftewel Goedemorgen Zandvoort. En dat was met uh, Marcel uh, Busser. En uh, Ben Zonneveld, onze collega, sprak met hem uiteraard... over alle perikelen rondom uh, corona en de horeca en Salford Beyond. Ja, dat hoor je zo meteen na het volgende plaatje. En die is van Joe Farnham. Here is You're the Voice. We Een uh, plaats voor uh, deze zondagmiddag. Deze van uh, John Farnham en You're the Voice. Wil je trouwens uh, meekijken in de studio van CFM? Uh, Dat kan heel eenvoudig, hè? www.zfm-live.nl Zfm-live.nl, kijk je live mee. Studio Tolweg 10A. En dan gaan we het nu hebben over uh, inderdaad het uh, programma van uh, gisteren. Goedemorgen, Salvoort, uh, Albert-Jan. Klopt, in het tweede uur had onze collega Ben Zonneveld tijdens dat programma Goedemorgen Zandvoort een interview met Moschel Buscher uh, over de stand van zaken in de horeca. Afgelopen weken werd er natuurlijk veel gespeculeerd van mogen de terrassen weer open. Uh, ze hebben daar massaal gehoor aan gegeven in het Vondelpark in Amsterdam. <laughs> en ook in Zwolle hebben ze dat trouwens ook gedaan. Uh, maar niet zoals het uh, de bedoeling is. En uh, onze burgemeester van Zandvoort, David Molenburg... is ook erg terughoudend wat dat betreft. Maar daarover later meer. Hoe staat de, ho uh, de Zandvoortse horeca er momenteel voor? En uh, daar sprak uh, onze collega Ben Zonneveld met, uh, over met Marcel Buscher. Goedemiddag, Ben. <laughs> ja, je had het net ook al door, hè? <laughs> ja, ja. ja. <laughs> uh, Marcel, uh, deze week... Uh... Is er gesproken uh, met zandvoort Beyond? Klopt. En daar, uh, daar, was jij ook aanwezig. Ben je daar wat wijzer geworden? Uh, ben we daar wat wijzer van geworden? Ja, zeker. Ik bedoel, het uh, is een andere lezing waarop het uh, de side events. Want daar praten we dan in principe ja. uh, over. Dus de side events uh, voor dit jaar staan er anders in dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we Ghilze. Uh, dit jaar hebben we een uh,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 Ja, wij zijn er wijzer van geworden. Eh, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Die, er is ook een hoop informatie hier toegekomen. En, en we, we, we kunnen meer. Er wordt meer aan ons gevraagd. Dus dat is voor, een, voor de ondernemers is dat positief. Ja, de, de, opsteker was, de insteker was eigenlijk uh, de Zandvoortse ondernemers gaan voor. Dus uh, iedereen die wat wil, die, uh, die kan zijn plan indienen. Uh, heb, heb je het idee dat er uh, ook echt op gereageerd gaat worden? Uh, ja, wat ons betreft wel natuurlijk, qua horeca. Ik bedoel, uh, qua invulling van de pleinen en dergelijke, uh, de Haltestraat, Ja, daar, daar wordt wel zeker uh, gehoor aan gegeven. Hey, ik kom uh, in dat planningje toch weer een bekend ding tegen. Hè? Zoals het ontbijtplein, dat was, uh, was er vorig jaar ook al. De Haltestraat uh, feesten, Hollandse muziek. Een DJ op uh, Raadhuisplein, dat zijn allemaal plannen die er vorig jaar ook al stonden. Klopt, alleen zal nu op een andere basis worden ingevuld. omdat we er zelf uh, wat meer uh, invulling aan kunnen geven. in overleg met de, de stichting. En voorheen werd er eigenlijk meer ook. Uh, ja, niet alleen eerst in Zandvoort. maar vooral ook. ook buiten Zandvoort gekeken. En uh, er is niet heel veel veranderd qua uh, organisatie. Uh, of qua invulling, moet mm ik -hmm. zeggen. Want ja, de plannen die er liggen, ja, het is natuurlijk ook zonde om het helemaal op de schop te gaan gooien en het wiel opnieuw uit te vinden. Terwijl we eigenlijk het eerste wiel nog niet eens hebben zien draaien. Het is wel even nul eens weer, hè, als we het over wielen hebben. Ja, uh, bijvoorbeeld uh, uh, de DJ op het Raadhuisplein, hè? Eén, één onderdeel van, uh, uh, van het grotere plan. Zou de stichting SEP daar nog wat, uh, wat mee kunnen? Nou, dat zou een optie zijn, absoluut. Ik bedoel, we moeten met Zep nog even bij elkaar zitten. De plannen die er vorig jaar lagen, die uh, gelden natuurlijk ook nog steeds voor Zep. Dus daar is zeker een invulling voor uh, mogelijk. Maar nogmaals, daar moeten we gewoon nog even naar kijken. Sepp is nog niet bij elkaar geweest op die manier. Dus, uh, maar goed, over Sepp, daar hebben we een voorzitter voor. Dus die heeft daar een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 Dus en de planning is ook om, uh, tenminste het plan van ZEP zoals het vorig jaar ligt, ligt het er natuurlijk weer klaar. Ja, het uh, moet wel opnieuw uh, ingediend worden, had ik begrepen. Ja, maar goed, daarom uh, zullen wij ook uh, in deze dagen ter tafel zitten om uh, te kijken hoe we dat precies gaan invullen. Ja. Maar nogmaals, uh, <laughs> ik vervul daar niet, uh, ik ben een wel bestuurslid van Horeca Nederland. Uh, ZEP is, daar ja. Ja, hebben een andere voorzitter voor. Dus ja, ja prima.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 Sorry? hoef jij niet zoveel te doen. Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> nee, um, nee ja, het klinkt wel stom, maar ik ben nu toevallig ergens in een, in een formulezaak ook weer om te kijken van, uh, hoe kunnen we de zaak nog mooier aankleden, dus uh, ik heb het op een andere manier wel druk met de formule 1. Ja, ja Absoluut. Nou, ik, uh, ik, ik denk dat het bij jou zeker allemaal wel goed komt, want er, er hangt van alles, er is van alles, uh, de, de bandjes liggen voor de zaak. Uh, dat komt wel goed. Hey, um, deze week heeft Koninklijke Horeca Nederland ook uh, een meeting gehad over uh, uh, wat, wat moeten we nou met mensen die wel open gaan en niet open gaan. Was je aanwezig bij die uh, meeting? Nee. Hey. Heb je wel uh, uh, de... de... Uh, dat is over het algemeen op het strand, want de uh, wel opengaan, niet opengaan.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 Ja, ja, nou ja, we hebben afgelopen ja. weekend eens gekeken van boven. En dan zie je toch op zo'n terras zo'n twee, 300 man staan. Dat is het wel moeilijk om weg te sturen. Ja, de, maar dat zouden we wat eerder moeten beginnen. En misschien uh, ja. kijken. Maar, nee, maar daar gaan we ook weer over discussiëren natuurlijk. Of uh, over brainstormen. Mm -hmm. Van hoe kunnen we dan wel op een veilige manier... Moeten we soms misschien wel weer gaan afsluiten. Ik denk, ja. Misschien is daar of deels van de parkeerplaatsen weer dichtgooien ja. Maar of dat de oplossingen is en zijn...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 Dat was Ben Sonneveld gisteren in gesprek met Marcel Busscher, Uiteraard over de perikelen rondom horeca en het coronavirus. En hoe nu verder. We horen het juist I van uh, Marcel. Tevens ook uh, lid inderdaad van uh, horeca Nederland afdeling Zandvoort. Dus zo dadelijk gaan we naar het voetbal kijken hoor. Dus uh, dan beginnen we met de vrijdag en de zaterdag. En de wedstrijden van vandaag. Ja, daar staat er eentje op het uh, programma. Daarover zometeen uh, meer naar Sheep Trick en I Want You To Want Me. Wow. Mooie, de live versie is een hele grote hit geworden voor Sheep uh, Trick. En I Want You To Want Me. Het is tijd voor het uh, voetbal, Albert-Jan. We zijn er aan toe, want uh, ja, ja vanmiddag om half drie is een mooie wedstrijd gestart. Maar eerst even naar vrijdag. Uh, Pek Zwolle ontving thuis SC Heerenveen. Het werd een doelpuntenvestijn. Pek 4, SC Heerenveen 1. Uh, zaterdag stonden er uh, vier uh, wedstrijden op het programma. Waaronder uh, FC Utrecht tegen FC Emmen. Yeah. Daar werd het, ja, yeah. inderdaad. De Emmenaars ja, he. hebben, he. hebben gewonnen. Ja. 0 tegen 1. Dan ADO Den Haag ontving thuis RKC Waalwijk. Uh, eindstand 0-0. En dan gaan we naar uh, Vitesse tegen VVV Venlo. Daar werd het 4 tegen 1. En dan de laatste wedstrijd op zaterdagavond was Heracles Almelo thuis tegen FC Twente. Toch verrassend. 2-2. Een gelijkspelletje dus. Nou, vandaag is er al uh, één wedstrijd gespeeld. Sparta Rotterdam tegen Willem 2. Daar werd het uh, 0 tegen 2. Willem 2 weet ook weer wat winnen is. Uh, half drie begonnen. PSV thuis tegen Ajax. Tussenstand rustig. Uh, geen, geen paniek. Tussenstand 0-0. En dan uh, de andere wedstrijd die om half drie uh, gestart is. FC Groningen tegen Fortuna Sittards. Ook daar staat het 0-0, uh, Albertjan Ja, en om kort voor vijf krijgen we toch nog een hele mooie wedstrijd. AZ ontvangt thuis Feyenoord. Ja, er gebeurt nogal wat uh, vandaag, uh, denk ik. Ja. Of, of ze blijven allemaal op 0-0 staan. dat uh... Het zijn, het zijn wel van die wedstrijden waar je, waar je een gelijkspel verwacht. Ja, zo is het. Nou ja, we houden het in de gaten Zometeen in het volgende uur. Uiteraard veel meer uh, daarover. Zandvoort op zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Een hele goede middag. Een instrumentaaltje zo uh, vlak voor het nieuws er weer van drie uh, uur.